Twee uur Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk in 2022 dicht. Volgens persbureau DPA is de Zwart-Gele coalitie... het daar rond middernacht na ruim 12 uur onderhandelen overeens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen... blijft zeker één reactor nog een jaar langer open. Eind vorig jaar had de Duitse regering nog besloten... de centrales juist jaren langer open te houden. Op dat besluit kwam veel kritiek. Kort na de aardbevingen... Tsunami in Japan, waarbij de kerncentrale Fukushima zwaar beschadigd raakte, besloot bondskanselier Merkel zeven oude kernreactoren stil te leggen. Het gaat om centrales die voor 1980 zijn gebouwd. Gisteren werd al duidelijk dat die centrales niet meer open gaan.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 Het is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, blij dat die S-Wolk weer verdwenen is. Ja, ik, ik zou namelijk naar Rome in Spanje gaan vliegen en dan zit je toch niet rustig. Hè? Want ik heb het al geboekt en je hebt je erop verheugd en zo'n man rekent erop. Dus ik had steeds buikpanden van. Ja, dat slaat bij mij altijd op mijn buik, hè, die zenuwen. En soms denk ik in dat het een tumor is. Maar dan gaan ze binnenkort nou ook wat te doen. Hè? Je moet straks je ontlasting opsturen voor een darmbevolkingsonderzoek. Ja, een snufje maar. Hè? Maar ja, de mensen zullen dat wel weer verkeerd begrijpen. Dus een groot aantal gaat natuurlijk zijn hele bolen in een envelop duwen, Dus dat wordt straks een lekkere dollenbeweging daarbij, die posterij. En het gaat al niet zo goed daarom. Maar dat vind Maar ja, nou hoorde ik net vanmorgen dat mijn hele bezoek aan Spanje niet doorgaat. Ja, want oom Henk komt hier naartoe. Hij had in een en een aanval van heimwee gekregen. Dus hij moet en hij zal nou naar Nederland. Nou, dankjewel, Henk. Ja, wat moet ik alleen daar in het Spanje? Zeker de hollepiep dansen met zo'n Spaanse kerel. Of de hele dag in mijn eentje in het zwembad leggen. Ja, daar ben je tegenwoordig ook al niet meer veilig met al die gloorverkrachters tegenwoordig. En vind ik blijf thuis. Home ik neem mijn ticket. En ik ga met hem hier wel bij uh, ja, de Spanjaard eten. doei! doei. <tied> Ja, welkom, lieve luisteraars. Uh, uh, kijk op de groentevrouw.com, uh, als u een goede zin wil krijgen. Dat is uh, elke week uh, een mooie nieuwe podcast. Um, ik, mijn band is hier, uh, Ma Rain. Dus eentje is thuisgebleven, die is ziek. Richard Beterschap, Richard Heijerman. Maar die zit toch nog in ons programma, want uh, om vier uur... Uh, dan hoor je hem drummen bij uh, de Carol King tribute ja, vanuit Paradiso. Uh, dus hier, staan, hier zit Mar, Mar, Mar, Marijn, Marijn. Uh, Marijn Wijnans en hier staat Wouter Plantijd, Marcel de Groot, Pierre Wassenaar. En, en, en, jij bent helemaal nieuw. Jij bent vers. Janos Kolen, toch? Ja. Nou goed. En uh, nou, ze heeft net een nieuwe uh, plaat uit. Ik ben geweest in Paradiso. Ik was echt helemaal overdonderd. vond het echt zo mooi. Dus nou, ik vind het een hele eer dat jullie hier willen zijn. Dus uh, laat me horen. If you want to be my friend Help me the manual, more Cause I can see some complications Right ahead In case of unemployment Stikke mooi. Ja. Dit is inderdaad wel een handig idee ja, om uh, gebruiksaanwijzing te vragen hè, van tevoren. Ja. Dat ik er zelf nog niet opgekomen ben. Goed. Uh, uh, we gaan vannacht nog meer doen, hoor. Uh, ik ik schrijf al twee weken door vanwege ruimtegebrek. Uh, maar nu dan eindelijk spotlight op mijn KRO-collega's van Goudmijn van Radio 2. Ze maken iedere zondagavond van 6 tot 8 al een tijdje een mooi vernieuwende, vernieuwde versie van het programma. Goudmijn, met verhalen van luisteraars. Nou, ik ga ze promoten. En het mooiste hoort u hier terug. Uh, ik zag drie films. Uh, prima, Prima Horror, in, uh, Insidious, alhoewel mijn dochter er nu niet van kan slapen. En een beetje een halfzachte film van Philippe Claudel uh, en de winnaar van de gouden palm in Cannes. The Tree of Life van Terrence Malick. En dat is toch wel een heel bijzondere film. Hè, uh, kent een van jullie uh, het werk van die Terrence Malick, Badlands, ooit gezien of zo? Ja, wel. Filmliefhebbers hier? Nee? Dat wel, maar die heb het niet gezien. Nee, echt niet. Nooit? Met Sissy Spacek en uh, Martin Sheen. Dat is een beetje hun doorbraak. Nou goed, oké, okay. doet niet toe. Ja, het is echt wel een moeite maar. Nou, uh, ik las me suf voor, om voor dinsdag alle Gouden Strop nominees... Uh, uit te krijgen. Want ze worden dinsdag bekendgemaakt in de Melkweg. Nou goed, ik heb erin er gekozen. Ik zal straks vertellen welke. Nou, afgelopen donderdag Paradiso grote zaal. Carol King tribute. 40 jaar na het verschijnen van het album Tapestry. He, zongen Nederlandse zangeres het allemaal nog eens na. Waarom was jij er niet bij? Word je niet gevraagd? Uh, nee. Schandalig. Ze kennen me niet. Ze kennen je niet? Ik weet het niet. Nee, dat. Nou, nou, ik vond dat Marijn er ook bij gehoord had, Maar dan liever met je eigen nummers, toch? Ja, vroeger deed ik zelfs heel veel nummers van Carol King met uh, cupcakes. Ja, precies. Ja. Maar dus ja dat weet het, niemand. Dat weet niemand meer. Nee. Verdorie. Nou goed, uh, uh, het waren, waren prima zangeressen daarbij. Ik heb een nieuwe ontdekt. Eva Kieboom. Die kan fantastisch goed zingen. Had jij er ooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Nee, ik loop ook achter. En, en Lea Kliphuis uit Nijmegen. En die was hier ook te gast. Die heeft ook een stem, een wow. dijk van een stem. Goed. Uh, en Richard was natuurlijk Richard Heijerman, dus dan is hij toch een beetje vannacht hier in de uitzending. Uh, goed, uh, oh, dan nog één ding. Gaat er iemand van jullie ooit naar het toneel? Zeker. Ja? Nou, ik heb bijvoorbeeld... Als, ik Als je op de lijst staat. Als je op de lijst staat, nou, ik mag jullie een tip geven. Viva la, uh, ik kan het niet, bijna niet uitspreken, La nature... uh, na Naturistria. Ja. Oh ja, je weet ervan? Je ken ervan de warme winkel. Die is een fantastische voorstelling. Maar ze gaan nu ook doen dat je het publiek ook naakt moet. Nou nee, vandaag op, uh, uh, zij spelen dus. Het gaat dus uh, leven het natuurisme. Natu en daar hebben ze een hele theorie over. Dus ze kleden zich ook uit. En ze doen de voorstelling naakt verder. En dan uh, één keer in de uh, Nou, één of twee keer, en dat was van vanmiddag dus. Uh, doen ze de voorstelling alleen voor het publiek, dat ook helemaal naakt is. Dus dat was wel. Oh in de Paardenkathedraal. Was jij erbij? Nee, het was gisteren, ja, ja. dus ik had wel mijn kleren aan. Hoe flauw Dan moet je met je ouders zijn? Huh? Nou, ik zat dus naast twee naturisten en die hebben erg genoten van de vorst. <laughs> ik, uh, ze spelen het de hele week nog in de Paardenkathedraal in Utrecht en daarna op Oerol. Nou, oké, okay, dat je het maar even weet, want ik zal volgende week meer aandacht aan besteden. Nou, hebben we ook wekelijks uh, uh, uh, ons uh, verhaal. Vannacht gaat het over vogelliefde. Uh, Rex is er weer, de bedweter. Uh, Jan Emo schreef in een vrij mysterie van Emily. En we hebben weer lekkere oude meuk. En uh, ik weet niet wat het allemaal is, maar het eindigt in ieder geval lekker met Muddy Waters. En verder, oh ja, nou, uh, ik ben uh, op Art Zuid geweest. Die, dat is uh, fantastisch. Dat is echt een cadeau aan de stad. Op de Apollo Laan in, uh, in Amsterdam ja. hè? En, en de Minerva Laan. 58 beelden, internationale kunstenaars. En je kan er zo langs lopen, het is allemaal gratis. Het is echt te gek. Moet je echt gaan kijken. Jan, Jan Kramer heeft ze bij elkaar gezocht. Goed, daar ga ik ook volgende week eigenlijk meer op in. Dus waar heb ik het over? Oh ja, nou, kijk naar de website. www.adelindervanlieer.nl Ik kan ook mailen naar goede En nou heb ik genoeg gewild. Het is weer aan jullie. Can get me down. Many fears that I can drown in. Got to have a friend to laugh about all the trouble. Strife. Some friends give a stern advice. They found something to improve their lives, something special. a man burning incense in a long purple gown. There are monks dressed in ochre and red kneeling down. There's a choir of gospel, people waving And spiritual merge there are therapists and priests for your mental distress Psalms and Messiahs and alcohol and sex. Hier gaat eigenlijk die voorstelling over. Viva Natures naturaleur, Hier gaat de film over The Tree of Life. Het gaat er gewoon over. Het is gewoon om hetzelfde, ja toch? Is gewoon... Ik schoot ook, toen jullie het net voor het programma... Uh, repeteerden jullie, schoot ik ook helemaal vol. Omdat ik opeens heel goed hoor wat je zingt. En dat is natuurlijk waanzinnig mooi. Dat dat, uh, dat, hoe jullie dat spelen. Dat, dat, die woorden liggen echt op, op de muziek. Vind ik zo mooi. Ja, zo, zo, Marijn het gezegd. Ja, Marijn heb je. Dus, kom kom jij ook even zitten? Kom jij even ja. zitten? Jij wil even uh, wil, neem, neem een biertje. Neem een. Uh, mag ook een wijntje nemen of een colaatje. Iedereen is hier aan het water, heel braaf. Maar goed, is e, het is echt. Uh, ja, ga ook zitten. En uh, Marijn ook eentje, dus dan moet je even één Als jij nou één doorschuift. Wacht even, doen we dat zo. Kijk zo, anders zit je zo. Zo eventjes. Even, neem wat te drinken. Ja, Hartstikke idee. Gather at the Creek. Ik las dat je het uh, geschreven had voor Luca Bloem, waar je in het voorprogramma hebt gespeeld. Dat is er niet zo. Of, ja, we, he, we hebben in het voorprogramma gespeeld. Ja, dat van Luca ik. Bloem. Ja. En ik, uh, ik heb het geschreven. Nee, ik heb het opgedragen aan opgedragen, hem. Opgedragen, dat is iets anders. Omdat. Um, de hele melodie van het refrein die doet me ontzettend denken aan, uh, aan zijn liedjes... en de manier waarop hij zingt, want hij is ontzettend gepassioneerd... en uh, hij, hij heeft echt zo'n duidelijke boodschap naar mensen toe... en dit, dit doet me daaraan denken... Ik, ik kom helemaal niet meer helder uit mijn woorden. Ik ben echt zo dizzy van de... Van de je hebt ook een dutje. Een soort ge jetlag-achtig gevoel. Heb ik Omdat je ook, jij bent het niet gewend ja. Je hebt ook s'avonds een dutje gedaan. ben ja, ik, ik frisser. Ja, en ik word een dagje ouder. En ja, dan, I know. Ja. En dan krijg je dat. Dat is ook Ja. Maar goed. Uh, ja, Luca Bloem is een ontzettend inspirerende man. Hij is... Uh, Jij hebt hem ook meegemaakt. Ja, want jullie hebben ja. samen in verschillende uh, samenstellingen voor, ja, vooraf gespeeld bij hem. Ja, mm -hmm. en dat was echt een heel leuk toertje. We, in uh, België hebben we een aantal theatertjes ja. gedaan. En dan steeds met uh, twee of drie mensen. Want hij heeft in zijn uh, hoe heet zo ding zo sheet die je geeft aan theaters... daar heeft hij als eis heeft hij gesteld van... Uh, mijn voorprogramma moet een vrouw zijn en het moet solo zijn. Maar hij had mijn muziek gehoord op uh, ja, MySpace. Hoe ik komt had, hij daar dan bij? Ja, Ik had hem een keer een, oh, ja, ja. Uh, een mailtje gestuurd. En uh, gezegd van... Hey Luca, leuk. Wil jij niet een keer in de KHL komen spelen? Dat, dat was toen nog... Ja. Ik, ik programmeerde daar nog. Zingen, ja. en het nog. Singer, songwriter. in het. Maar dat is al heel lang geleden. Ja. Dus daar ja. hoef we het verder nee, niet nee, over te nee, hebben. Nee. Nee. Maar zo... Zo, zo is dat gekomen, dat contactje. Ja, en toen heeft hij heel lang... Daarna heeft hij uh, teruggemaild van... Hey, leuk, en ja. mooie muziek. Ja. En toen uh, heb ik, omdat iemand anders zei... Nou, dan moet je meteen vragen of je dan ook eens voorprogramma maakt. Okay. Dus dat heb ik toen maar gedaan. En van het een kwam het ander, ja, dus toen ja. stonden we daar. En nou, ontzettend leuke man. En ik heb dit nummer aan hem gestuurd, ja? per mail. En daar heeft hij ook een ontzettend lief mailtje op teruggestuurd. Uh, dat hij dat ja. uh, een eer vond en dat hij dat nummer zo prachtig vond. Dus het is ook prachtig. En dat heb jij ook mede zo prachtig gemaakt. Hè? Want jij, uh, ik, ik heb het nu tegen Wouter Plantijd. Uh, want jij bent niet alleen uh, meester gitarist, maar ook, je hebt het ook, dat heet dan geproduceerd, hè? Dat heet toch zo? Ja. Dus dan zit je achter de knopjes en dan bepaal jij hoe dat allemaal moet klinken. Ja, dan probeer ik die amateurs uh, tot uh, grote hoogte te drijven. <laughs> Ik ga even cola inschrijven voor de microfoon. Ja. Dat klinkt leuk. Ja, dat ja. klinkt leuk. Okay. Nee, want... nee, dat is het dank dankbaarste werkje wat er is natuurlijk. Ik bedoel, wie schrijft er nou zulke goede liedjes? Ja. Ik bedoel, dan heb je als producer tenminste materiaal... <laughs> Want je, je, je schrijft natuurlijk niet alleen de teksten. Die ik allemaal erg mooi vind. Maar jij geeft ook de, de body van het nummer. Bedenk je toch ook zelf? Ja, ja. ja ik schrijf gewoon de liedjes. Um. Met de muziek. En dan ga, ga je het daarna met de band aankleden. Of zo. Ja, ja, en dan, dan komt inderdaad uh, Wouter in het geweer. En dan, uh, ja, dan gebeurt er natuurlijk. Dan gaat het echt leven. Door alle muzikanten gaat het echt leven. Ja. Want als ik het in mijn eentje thuis speel. Dan denk ik ook van. nou, Ik weet niet of het wel een goed nummer is. Maar pas... Als we het gaan spelen met z'n allen, dan weet ik ja. dat het kan. Dat het, toch, ja, dat het werkt en ja. dat het echt iets is. Hoe, hoe lang moet zij nog, nog zo'n goed bewaard geheim blijven in Nederland, Wouter? Dat is toch niet te geloven? Ik bedoel, ik was ook in Paradiso. Het, het, het staat zo als een huis, als jullie daar uh, aan het spelen. Ja, daar hadden we ook voor gerepeteerd. Dat doen we niet vaak. Maar dat, uh... Nee, ja, hoe lang, weet ik het... Um... We hebben nu drie prachtige platen gemaakt Precies. en laten we er gewoon uh, nog een zootje maken. En het is het is bepaald niet ondankbaar werk of zo. Ik bedoel, het speelt weinig en klein, maar ja, het is wel 100 procent luisterend publiek. Dus, uh, ja, dat is waar. Ja. Het is helemaal niet vervelend om te doen. Nee, maar ik zou het zou leuker vinden als nog meer mensen het hoorden, toch? Vind ik. Vind ik ja ja dat omdat zou ik het ook, het ook leuk vinden heel goed is. en omdat het ook wel nou we zijn is. nu op de radio bijvoorbeeld ja je bent nu op de radio en ja en, ja, en al meer geweest hè. je bent ook bij uh, ja Boots geweest toch hoor ik? ja ja ja, ja. ja. ja want, uh, nou goed uh, uh, vorige de idee um, was 2008 mm -hmm. en hebben jullie veel kunnen spelen um, genoeg ja maar het gaat altijd met periodetjes en het is ook uh, die, deze band heeft ook behoorlijk ingewikkelde agenda's natuurlijk. Ja, maar jullie allemaal ook in andere bands zitten. Ja. ja. ja. Nou ja, het, het circuit in Nederland is natuurlijk ook niet zo geweldig groot voor dit soort muziek. Tenzij we een keer een, uh, iets zou gebeuren, er iets zou gebeuren waardoor we in een theatercircuit terecht zouden komen. Dat zou voor ons uh, misschien wel geschikt zijn. Ja. Maar waar we nu zitten is het Americana-circuit. En daar staan een heleboel echte Amerikanen op de, op de loer te trappelen. En die, die krijgen altijd voorrang. Ja. Dus de, de Americana-bands die uit Nederland komen... Die, die, ja, die pissen een beetje naast de pot... En die, die komen niet op uh, al die festivals zoals Roots, uh, Heaven... Uh, ik weet de namen niet precies, nee. maar er zijn er een heleboel. Ja? En uh, ja, daar staan gewoon echte Amerikaanse bands. En dat, ja, dat is best wel jammer, want er zijn er ook een aantal... die echt heel goed zijn uit Nederland. Ja. Maar we komen wel op Folk... Uh, God, nee, woes. Folkwoods komen we Volk in augustus. Woes. En dat is best een groot festival en daar gaan wij uh, staan. En, en waar is dat? Dat is in Eindhoven. All right. Eindhoven. Hé, hey, en, en, en... Maar, maar kan, je als, kan je overleven met de muziek? Nee, ik ga nu een uh, baantje zoeken. Dus als iemand wat weet... Bel. Ja, dat, is, ja, dat vind ik dus heel erg. Maar goed. Ja. En, en cd's maken, is dat nog... Uh, loont dat nog? Geen flauw idee. Nee, totaal niet. Uh, nee. Oh, ik hoor net, uh, nee. nee het, het is echt absoluut... dat had wel wat anders beloofd toen we begonnen Ja, nee, maar nou, nou, goed, misschien ja, gebeurt het. Het loont natuurlijk, want het, uh, het dat ding is er, er zit een hoesje om, er zit een heel erg mooi hoesje om. Want we hebben ook ja, René de, Haan, de, de het, het, mooiste hoesemaker van Precies. de hele wereld. en hij doet het uh, al uh, drie keer achter elkaar, dus er zit ook lijn ja. in, zal ik maar zeggen. Het hoort bij elkaar. Ze zijn echt mooi, ja. Ja, ze, ze zijn super. En als je weet hoe René werkt... die is zo toegewijd aan de, het product... Uh, toegesneden maken op de muziek. dat uh, ja, Ik zou niemand uh, weten die, dat zo, die daar zo in kruipt... In de, ja. die dat zo consensieus doet. Mooie foto ook van jullie hier, zo lekker wandelend. Uh, ja, leuk, van Pief. Pief ja. Bijman. Ben jij nou wel eens in Amerika geweest... Ja, want die foto's van, die, van de laatste plaat. die uh, heb ik zelf uh, toevallig gemaakt. En die heeft René uh, De Haan uitgezocht uh, om uh, voor de hoest te gebruiken. Dat was helemaal niet mijn opzet. Nee. nee. Maar uh, dat is van uh, vorig jaar uh, een, een reisje wat ik heb gemaakt. En heb je ook? Met een vriend. Ja. Ben je langs uh, veel muziek geweest? Um, Nee, ik ah, heb helemaal geen muziek. Nee, helemaal niks gezien. Alleen maar uh, bergen en uh, sneeuw en uh, okay. alleen maar natuur. Dat is een ander soort reis dus. Nee, één bandje hebben we gezien, inderdaad. In, in Flagstaff. Ah, ja. Dat was die... een bandje wat ik ook in Amsterdam had gezien toe ah, oké. Okay. Heel typisch. Ja. Nee, want Louis Joens, hè, jouw huisgenoot. En dan kijk ik naar Janos uh, Kolen die. Uh, die gaat dan naar Amerika en die doet zijn gitaar achter in de auto. En die, uh, die ja. speelt over, overal. Ja. En uh, daar heeft hij een banjo leren spelen, geloof ik, zo'n beetje. Nou. Ja. En jij, Rolf, kan je zijn microfoon opzetten? Janus, waar heb jij het geleerd? Uh, met name door andere spelers in Nederland op te zoeken. Heel goed te kijken en te luisteren. En dan te jatten van iedereen, wat ik goed vind... En dat bij elkaar te sprokkelen en daar een eigen idioom van te maken. Geen uh, uh, muziekschool of conservatorium? Geen conservatorium. Wel vroeger een muziekschool speelde clarinet. Ja. Oh, dan is je Dus heel je hebt anders. het echt helemaal jezelf geleerd. Ja. Want je bent echt, ik geloof, uh, als ik Laurens moet geloven, nu de beste Mandolinspeler van Nederland. Daar, maar... daar ga ik geen uitspraken nee, over. Nee, nee, maar je kan razendsnel <laughs> spelen. hè, Wouter, hij Ja, maar zo... snel is niet altijd goed. Nee, dat okay. even... nee, nee. Ja, bij jou wel. Ja. Dat is wel leuk. Hij is wel goed, hè, Wouter? Hij is ongelooflijk. Ja. Mandoline en banjo en trekzak. En, en klarinet. En klarinet en gitaar. En Dat heet hij. ook op zijn hoofd staan, hè? Ja, maar dan heb je op de radio niks, Nee, Het is half. Gaan we nog een nummer doen? Leuk, Ja, Ja. ja. Ik kom hiernaar, ik maar daarna weer zitten. En Marcel, die zit achterover te luiden en denkt, mij wordt niks gevraagd. Ik ja, doe het zeker niet mee. Hij drukt zijn snor. Hij drukt zijn snor. Welke ga je spelen, iedereen? Uh, wij gaan spelen Glory Runner. Dat is de, de, het titelnummer hè, van de cd. Glory Runner. Mensen, koop die plaat. Um, um, ik, ik had deze er niet in. Wat? <laughs> Zal ik het oh. nu doen? Oh. <laughs> het blijkt dat de eerste ja? twee nummers de gitaar van Marijn niet heeft meegedaan. Oké. Okay. Oh, maar er stond de microfoon bij, dus dat valt allemaal hartstikke mee. Dat was niet zo erg. Dat mag wel een beetje rommelig zijn. Ja, dat mag wel. Ik schijn al onbekend te staan. Een mooi, desintegrerend einde. Een de, de, de, de, de lange rennen werd gestopt. Ook weer een prachtige tekst. Kan je anders zeggen. Nou, zit je helemaal daar? Hè? Zullen we het anders maar zo doen? Of ik ga. Ik, ja, jij staat daar. Uh, ik, ik moet het toch even zeggen, omdat het twee jaar geleden. Uh, had je, toen was het net gebeurd, toen was je gevallen van de fiets en had jij een lullige arm. En dat is nog niet helemaal over, maar ja, jij doet het er maar mee. Ik vind maar me dapper. Ik vind het een uh, oninteressant verhaal. Oké, okay, dan gaan we het helemaal niet meer over die arm hebben. Want hij speelt even mooie gitaar. Uh... Ja, Dank voor je mee. Ja, okay. uh, hoe is het met Chaco? Daar hoor ik niet zoveel meer van. Nee, maar uh, daar wordt dan toevallig door mij op dit moment heel veel nieuw materiaal voor geschreven. Bijna want 30 jaar bestaan is dan jullie nu. Ja. Wel weer een consequentie van die uh, blessure. Ja, <lacht> dat je wat meer tijd hebt. Uh, gewoon eigenlijk compleet avondvullend hmm. nieuw repertoire wil hebben... om de vergelijking met de, de oude Jaco uit de weg te kunnen gaan. En ik weet nu uh, voor wie ik schrijf. Namelijk voor René van Barneveld, Thijs van Meuren en Richard Heijerman. Dat was de dus dat oude Sjako? Is, is nou ervan... ja, dat is, ja, sinds, ja. ja, dat is alweer een paar dat is, jaar. Ja. Het is zo vaak gewisseld, behalve dan ja. Thijs natuurlijk. Ja, Thijs is toch al van het eerste. Maar het is uur. inmiddels... Uh, ik kreeg... Uh, 5 april van uh, de enige overgebleven twee fans... Een, uh, om het dertigjarige ja. live spelend bestaan te vieren... Ja. een fles Jack Daniels. Oh, wat goed! Ja. Nou, zie je het toch 30 jaar. Ja, nou, ja. fantastisch. Nou, leuk dat het nog niet, nog het, niet over eh, is. Maar het, het doet het nog, alleen we moeten we even een, uh, een plan vinden... om het weer uh, de boeren op te krijgen. Okay. En waar je wel mee speelt, want dat uh, verklapte je net al. Je hebt gister, gisteravond was je in Dordrecht met... Bob Fosco, ja. de groep Fosco. De groep Fosco, Geert Timmers. Fantastisch, Ben. Vind ik dat ook van jullie nummers ontzettend leuk. Uh, en ik hoorde dat jullie, of ik las dat je al een derde cd gaat opnemen. Weer lekker naar Frankrijk van de zomer. En ja. In een week tijd, in het, in het huisje wat, uh, wat Geert ergens heeft. Welk district is het? Het is uh, Haute Beaujolais, dus bij uh, Macon in de buurt. Bij en dan ga je dan lekker de hele week spelen. En, dat, en, en maak je er weer een dvd'tje van? Dat is wel heel erg leuk. Die ja, filmt. dat is onvermijdelijk, want uh, er lopen altijd al, allemaal camera's omgeerd heen. Dus. Ja, nee, ontzettend leuk. En dan s'avonds lekker eten, dan zijn die heel, heel braaf, die vrouwtjes. Ja, dus smiddags ook lekker eten, ja. ochtends ook lekker eten, eigenlijk de hele tijd <laughs> lekker eten. En dan af en toe eens iets opnemen. En dan komt er weer gewoon een nieuwe uh, CD uit. Ja. ja. Nou, misschien wil je ook een keertje hier komen in de nacht, als jullie dat trekken met die nieuwe dat CD. Past wel. All Goed. Oh, en, en, en nog iets leuks, waar jij trouwens ook uh, uh, weer aan mee gaat doen. Um, the Last Waltz. Ja. De, in, uh, in uh, ja op 10 juni in, uh, in, in, uh, bij Velso of Ier Muiden, hè? Slot Bekenstein. Ja. Club Bekenstein. En dan gaan jullie uh, die hele uh, uh, live CD, volgens sommigen de uh, beste live CD ever, live album ever, hè? Drie, drie platen waren het. 35 jaar geleden. De band ja, neemt we afscheid. Zien we, uh, er is nu een vierdubbele versie van waar alles wat niet op de oorspronkelijke. Het was gewoon een dubbel LP vroeger. Oké. Okay. Oh, oh, drie dubbel. Okay. Drie dubbel, ja. ja zie met één ja. studio kant dan. Maar er, zijn, er is dus heel veel. Is die avond gespeeld wat niet in de beroemde film van score zit? Ja, precies. Dat is ook duidelijk. En uh, Maart Veldhuis uh, in samenwerking met de Haarlemse Muziekschool, geloof ik. Uh, ja. Heeft het noeste plan opgevat om gewoon die hele avond te gaan uh, spelen. En, en jij bent, zit in de basisband. Jij bent, ja. Uh, ja. ja, ik ben de lul. Jij bent... <laughs> maar uh, er komen heel veel hele jonge ja. gitaristen en zangers en zangeressen. Want ik ik ken uh, die namen helemaal. Wat ik wat ken eigenlijk alleen Marijn en, en, en Marjolein van der Klauw en, en, en Marijn Weinhand. Maar het ligt ook aan mij. Maar er zit dus heel veel jong, jong onbekend talent bij. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dus, en dat gaat dus 2,5 uur duren of zo. Ja, Achter ja, ja minimaal. Achter elkaar, minimaal. Misschien ongeveer 32, uh, 32 liedjes. 32 liedjes. Ja, ja. Nou goed. En jij gaat zingen volgens mij Coyote? Ja, Coyote. Ik ben het nu aan het leren, want ik ken het nog niet. Nee? Hoe gaat het ongeveer? Ja, dat kan niet, want uh, oh. dan moet ik andere oh, nee, stemming, andere al. gitaar, ah, weet ik veel. Goed, doe maar lekker een nummer van Marijn Wijnands. Ja it normally it's sisters Ik wil jou even wat vragen. Ja. Weet, je, weet je wanneer ik jou voor het eerst zag? Nee, dat weet ik niet. Ja, is, maar... op het toneel. Uh, bij uh, in 1990 was dat. Tsjechow. Tsjechow, ja, want uh, ja. mijn onderbuurman speelde er ook in. Uh, Frans Spekker. Die Frans er, Bek, ja. speelde Stanislavski. Dat was voor het eerst dat ik jou bewust zag. In ieder geval. Uh, als muzikant. En toen... Uh, uh, jij ging al heel snel met, met uh, de helft van Chaco in zee, hè? Aan de Haal, ja. Met, met Wouter en... Uh... Nee, niet met Wouter. Nee? Wouter was de enige die niet mee mocht doen. Uh, Jaap hoor. En, en, en Thijs Ja, ja, ja precies. Hey, en, en toen heb je ook nog... Uh, je hebt in Nederlands gezongen ook. Ja. Want je hebt een redelijk hitje gehad met... Uh, Mag ik naar je kijken, Klopt, ja toch? ja. En toen had je er even een tijdje genoeg van weet je vader, kreeg ik En toen ging het je, ging je toch weer jeuken. En toen ging je weer door met Richard. Of zo? Wat ging je toen? Uh... Ja, met, met, vijf, vijf, ja met, met een hoop mensen. Ik heb vanaf uh, 92 tot 2002 heb ik gespeeld met mijn eigen repertoire. Ja. En vanaf 2004, geloof ik, uh, ben ik eigenlijk meer uh, aan het spelen geslagen. Met Maart van Roosendaal ja, met name. En, Hè, uh, met, met, met Barmhart, met Egon Kracht, heb je, was dat? Ja, Barmhart en Wilde Westen. En, en daarna Westen. hebben we nog met Wouter erbij gesleept en weer Richard. Richard wordt veel genoemd vanavond. Nou zeg! Ja zodat hier we laten. Ja, we laten. Uh, <laughs> ja, en, uh, ja. Hij is gewoon ziek, weet je wel. Ja. Um, en, en, uh, en. Nou, nog even, uh, Noem het maar vrienden gedaan. maar het Roosendaal en Noem ja. het maar vrienden. Ja, inderdaad. Dus... En, uh, ja, zo komen de tijd wel door. Ja. Wat, uh, Wouter, dat is, uh, dat is wel grappig. Die cabaretiers die allemaal uh, toch eigenlijk een band willen hebben. En die eigenlijk popster willen zijn. Zoals Jeroen van Merwijk. En uh, misschien ook Maarten wel een beetje. Ja, toch? Ja. He, want je hebt toch gewoon met Jeroen. Uh, uh, dat voor elkaar gekregen? Die, uh, ja, dat was. Uh, dat heeft al, allemaal toch met Maarten te maken. Maarten heeft mij eigenlijk op uh, Jeroen losgelaten... en Jeroen op mij, om te kijken of dat ging werken. En toen daarna <laughs> is hij met zijn eigen uh, grote elektrische winter ja, uh, gekomen. Ja, dat is Maarten... een soort testcase. Precies, hij denkt, laat het eerst maar eens even uitproberen... op Jeroen ja. van Merwijk, en dan uh, neem ik hem wel. Maar dat is wel echt een van de allerleukste... Platen waar ik me ooit uh, tegen aan heb mogen bemoeien. Ja. Dat vrij van. Ja, de, dat is ontzettend de, leuk. De, ja. Echt heel goed. Ja. En, en uh, op het podium samen met Maarten. Is dat ook leuk? Ja, zeker. Ja, te gek. Dodelijk vermoeiend. Ja. ja. Uh, in welk opzicht? Omdat het ontzettend veel energie. Uh, vreet. <laughs> met heel veel Met hem je hele staat. Omdat ontzettend je... hoge concentratie. Uh, er is geen seconde uh, waar je in kan verslappen. ook al speel je niet. Uh, dus met, met die grote band was dat wat minder. Omdat dat toch neigde naar popmuziek. Uh, ja. Maar uh, als we met z'n drieën spelen, dan is dat uh, ja, dus, uh, hard werken. Ja. Dus maar wel leuk. leuk. Ja. Ja. Nou goed, uh, uh, en op dit moment uh, naast Maraine. Waar, zit je, waar speel je nu nog verder bij? Ik heb net een tour afgerond met mijn vader. Dat was uh, heel bijzonder. Wie is dat Sjoen de Korte. Geert ja. Sorry. Ja, hoe is dat? Samen met die ouwe te staan? Met die oude dat, ja. is, uh, dat is heel bijzonder. Ja. En, uh, heel, heel mooi en heel fijn om te doen. Ja. Ja, ik uh, heel erg blij dat ik dat heb meegemaakt. Ja. Uh, maar daar zijn we nu... Uh, daar ben ik van aan het bijkomen. Ik zit in een zwart gat. Eh... Uh, het klinkt niet leuk. Je kan ook zeggen, ik zit hier... goed? Ja, staat je Staat je beeldig? <laughs> staat je ja, goed? nee, ik voel me daar ook heel, heel thuis in. Ja. Nee, dat is onzin. Ik, daar zijn we klaar. En nu... Uh, uh, Maraine, Maraine, jullie gaan en... spelen ook op de parade? Hè? Ja. Een aantal keren? Zeker. En uh, doe maar het volgende nummer. Of wil je nog iets zeggen? Nee, nee, nee. Volgens mij is... Uh... Ja. We oh, zijn we klaar? Wat gaan we doen? Lallaby. Oh, dat ga ik nog. Oh. oh, wacht even. Pak ze. Ah, ik kan de haar aantrekken. Een beer, beer die, uh, beer die uh, verwisselt zijn uh, staande contrabas weer voor zijn. Uh, gewoon elektrische contrabasje. Ga er lekker bij zitten, ja. Met wil lekker bij je zit. Gezellig. you de tijd vragen eh, wat dat slakje eigenlijk doet op je hoes. Het slakje, dat is de glory runner. Die, die doet ontzettend zijn best om vooruit te komen. Oh, wat lief. Oké. Okay. natuurlijk ja, ja, Zonder ziet, pootjes. De, ja, zonder pootjes. Kijk maar, zonder handjes. Langzaam komt hij naar buiten. Op een gegeven moment uh, is hij op het boekje ook uh, helemaal naar buiten. Hè? Waar staat hij nou? Het is erg leuk. Hè? All right. Hier is hij echt lekker aan het rennen. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, Pierre, moet ik jou nog even iets vragen? Even snel? Of niet? Wat moet ik aan jou vragen? Gaat alles goed met je? Ja. Word je nog steeds in Den Haag? Ja, nog steeds. Samen maar. En jij speelt... Speel je ook nog uh, veel andere bands op dit moment? Ja, en je krijgt trouwens de hartelijke groeten van Pierre... Welke Pierre? Van Duil. Oh, wat leuk! Ja, ja. doe de goedjes terug. Van de Doopgezinde ja. Gemeente. Daar speel je ook nog mee? Dan moest ik jou een. een... Mm. Oh, oh kus lekker. Ja. Geven. Oh Ja, nou krijg oh, ik een kus terug. Gaan we hem gelijk teruggeven dadelijk. Dus ja, ben ik wel een beetje. Altijd heel erg verkickerd op geweest. En woont hij nog in Rotterdam? Of? Nou, uh, ik ben het, uh, gisteren bij hem geweest om voor de parade oh, een ja. show in te hey. studeren. Oké. Okay. Dan spelen we een aantal keren in, in iedere stad. Ja. En uh, dat was hartstikke leuk. Oké. Okay. Dus uh, toen zei hij dat tegen mij. Ja, nou, doe, doe vooral goed uh, terug. En ik, ik ga een keertje naar de parade. Misschien moet ik echt even een, een, een keertje kiezen. dat jullie er allemaal Marijn, zijn. Marijn. En Marijn. Gaan ja, kijken. Ja, ja. ja, hier staat ook. Ja. Dan, dus, Dan ga ik hier naar nou, jou nog even vragen. Ja. -jij ja. bent, uh, je woont dus in huis bij Lounge Wensen. Uh, um, omdat je ook uit Zeeland komt. Ja, dat is inderdaad. Of echt huis, waar? Is, als je daar in huis nee, woont. Echt waar? Oh, kom je daar binnen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar het is wel zo dat ik een woonruimte zocht en, uh, en hij woont daar in een, in een hele leuke losse woongroep. En, ik en zijn het allemaal terecht... zeeuwen? Nee, het zijn niet allemaal zeeuwen. Oh. Maar het zijn wel uh, artistieke lui en acteurs en muzikanten. En, uh. ja, ja, ja. Nou, we hoorden dus al dat je gewoon multi-instrumentalist uh, was. En je hebt dus al verteld dat dat mandoline, ik vind dat knap. Dus dat heb je echt gewoon door zelf te doen en te kijken naar anderen, heb je dat uh, eigenlijk. Zoveel mandoline spelers zijn er volgens mij niet in Nederland. Nee, er zijn er niet heel veel. Ik, nee, ik kan er wel een paar opnoemen, maar dat zijn niet de meest bekende namen. Dus dat, uh, nee. dat heeft weinig nut, denk ik. Hey, en uh, ik, ik lees eventjes op. Je hebt uh, in een bandje gezeten uh, Hotspots. Dat is heel lang geleden. Met, met Casimir Lux. Je deed er aan mee, ja? ja nee, dat klopt. Ja, nee, dat was inderdaad. We waren de begeleidingsband, de akoestische begeleidingsband <gacht> van Caslux. Ja, oké. Okay, dan heb je Spoor, de band Spoor, ja, die bestaat nog steeds, Nederlandstalige pop, folk. Dan Stargazer, dat is uh, Iers, oké. Okay. Ja, dat kan me voorstellen met die, met die dingen. Ja. En dan uh, Hobson's Choice, oh, dat is een bandje waar we voor dansers spelen, ook uh, Ierse en Amerikaanse muziek. Dus zit je ook dus in nog steeds, ja, en dan. Pinks? Finks, Finks. Finks? Ja, dat is dan weer een, een zanger uit Utrecht... die uh, die plaatjes maakt en optreedt. Ja. Nou, en dan uh, en, uh, nou, Lauwens klaagde wel dat hij je nou wel een beetje kwijt was. Want je ja. hebt ook gespeeld op zijn uh, Ik CD. Ik heb ook op Ed zijn CD meegespeeld, ja. Ja. ja. Dus je, je speelt niet meer bij hem nu? Ik speel ook bij hem, maar het is meestal zo dat ja, het optreden wat het eerste staat, dat, uh, dat heeft voorrang natuurlijk. Ja. En je hebt ook nog een cd, een helemaal instrumentale cd gemaakt met Lucas Beukers. Ja, dat is een van de laatste dingen. Dat is alleen maar contrabas en mandoline instrumentaal en met heel veel improvisaties, hele spannende muziek... en natuurlijk een hele kleine duo-bezetting. Heb, heb je er niet eentje bij, hè? Ik heb er eentje bij, me. Ja, dan moet je nou toch mij geven. Ja, dat gaan we, dan gaan, zo, we dan, gaan we zo meteen doen, ja. Echt dat lekker. Dat mooi. Ja. Maar uh, nu weer gewoon live spelen, hè? Ja, Oh, ja, toch? Oh, ja, nog eentje? Drie minuten? Oh, is dat... Oh, nog twee minuten. Ik zit maar te lullen. Nog twee okay, minuten? Zullen we het ja. gewoon doen? Ja. Oké. Okay. Nu staat mijn microfoon uit op een of andere manier... De... Nee, nee, staat niet daar. Oh, oké. Okay. Nee, hij werd ineens een stuk zachter, dus... Maar goed. Words are free to pick and use. You can choose the ones that seem to suit you. Melodies hanging on the same have to grab it and the song's all set, it's all free, like fruit from a tree, all free, just pick what you need.